3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Verschillende Tweede Kamerleden vinden dat Forum voor Democratie-leider Baudet... zijn excuses moet maken voor zijn onjuiste tweet. Hij schreef dat twee vriendinnen waren lastiggevallen door Marokkanen in de trein. Achteraf bleek het te gaan om NS-controleurs in Burger. De politieke partij Denk wil een debat in de Tweede Kamer over de kwestie. Thierry Baudet heeft zijn tweets niet verwijderd... en ook nog niet op alle kritiek en commotie gereageerd. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven madrid barajas komt weer op gang. Aan het begin van de middag werd de luchthaven platgelegd vanwege rondvliegende drones. Twee piloten in verschillende toestellen zagen een onbemand vliegtuig. Bijna 30 vluchten moesten worden omgeleid. Of de Spaanse politie ook drones heeft gevonden is nog onduidelijk. Voor het eerst sinds het uitbreken van het coronavirus heeft China het buitenland om hulp gevraagd. Volgens buitenlandse zaken in Peking is er dringend behoefte aan maskers, beschermende kleding en veiligheidsbrillen. Zelf produceert China bijna 20 miljoen mondkapjes per dag. Maar dat is lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Een aantal landen heeft medische hulpmiddelen gestuurd, waaronder Zuid-Korea, Japan, Kazachstan en Hongarije. Uit verschillende delen van China is medisch personeel gestuurd naar het nieuwe noodziekenhuis in Wuhan, dat in ruim een week tijd is gebouwd. Als de Britten niet akkoord gaan met een eerlijk handelsverdrag met Europa... hoeven ze niet te rekenen op een soepele opstelling van Brussel. Dat is de boodschap van EU-onderhandelaar Barnier... bij de presentatie van een conceptmandaat. Hij zei een ambitieus handelsverdrag met de Britten te willen sluiten. De Britse premier Johnson heeft al gezegd... dat de Britten zich geen regels laten voorschrijven. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon. In het zuidoosten kan nog een bui vallen. Vanavond gaat het in het zuiden een tijdje regenen. Het is 9 tot 11 graden. Morgen buien, soms met hagel, onweer en natte sneeuw. Het wordt dan hooguit 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 De keuze is groot, het verschil is nog groter, 24 uur per dag, 24 radio uur per per zoals al. het hoort, vanuit Zandvoort. dit is ZFM.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 It's a drag, it's a boy, it's sweet as such a pity to be looking at the ball, not looking at the skin. What do you mean? You see one crowded, polluted, stinking town. Yeah, yeah, yeah. Sweet. Oh, sweet, summer set up, with the summer set, on oh, sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every moves among the purists. I get my kids above the waistline, sunshine. a do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 dat was het vorige week, precies een week geleden, Raadje Plaatje tijd in Café 4. En ook het team van ZFM deed ze daaraan mee. En een hele mooie vierde plek voor het team van ZFM uiteraard. Gefeliciteerd ook namens je collega's die hier in de studio zitten. En wij op zitten er nog tot aan 5 uur, Zandvoort op zaterdag. En jij kon ook wel meedoen met het Raadje Plaatje, want je wist meteen dat dit One Night in Bangkok was. Ja, ik vind ook dat ze dat een uh, uh, raadje plaatje moeten doen voor, voor boven de 50. Voor boven de 50. ja. ja. Alleen maar kolder oldies. Ik heb die playlist gezien van een raadje plaatje, maar dat, uh, dat, uh, dat is allemaal tegenwoordige tijd bijna. Zijn we ook weinig hoor. Ja, maar maar goed, goed, een mooie vierde plek voor het uh, team van uh, ZFM. Het tweede uur, wat gaan we daar allemaal doen? Nou, rotte klok natuurlijk van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Uh, over een tweetal platen gaan we natuurlijk weer schakelen met Jan van der Leden. En dan hebben we het over voetbal. Uh, hij is aanwezig bij HBOK tegen SV Zandvoort. Uh, het is 0-0 uh, in het begin en uh, kijken of daar verandering is gekomen. Er is, ik heb nog geen berichtje gehad, geen appje, dus ik uh, ga er even vanuit dat het 0-0 is. Maar wie weet, over een tweetal platen weten we meer. Verder, natuurlijk, nog een zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En uiteraard ook heel veel uh, lekkere muziek. Blijf ook daarvoor luisteren naar uh, de Zandvoortse radio. De zon schijnt lekker en dan er gaat erop de volgende plaat draaien: Never seen the Rain, de nieuwe zinger van Tans en I. Ooh, you're light now. You couldn't be made. Been set in, De opvolger van de plaat die helemaal grijs gedraaid wordt op de Zandvoorts Radio... We hebben we het uiteraard over de hit Dins En de opvolger daarvan heet Never Seen The Rain. Dat was Toons I, al 30 jaar in Zandvoorts. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. En uiteraard gaan we dat vieren met heel veel mooie activiteiten. Blijf bij de Zandvoorts Radio... Ook vandaag weer tot aan 5 uur Stamford op zaterdag. Met nu Kim Wout en daarna weer het voetbal. deze deunen van Kim Wout gaan we weer naar Amsterdam toe, naar Jan van der Leden. want Jan, er is zojuist een doelpunt gemaakt ja, en wat voor een moet ik eerlijk zeggen en wat voor een ja. ik hoor het, en wat voor een wat voor een is het er Jan Jan uh, die werd genomen door Jeffrey met zijn linkerbeen, en dat is een van zijn specialiteiten hij krulde zelfde uit de stoek in zich, geweldig hij had al een paar uh, corners genomen die net Dit was gewoon een heerlijk opstekende vlak voor de rust. Het windje mee, dat je zeggen dat je dan echt voordeel hebt. Want de wind is zo hard over het veld. het is gewoon heel moeilijk voetballen. En als je straks windje tegen krijgt, dan kun je de bal beter controleren denk ik. Oké, okay, maar in ieder geval, ja, de luisteraars hebben het niet helemaal meegekregen omdat de telefoon even, even uitviel. Ons ah. probleem, maar uh, ja, er is dus gescoord. Een mooi doelpunt. Ja, we staan het voor, begrijp ik. Een doelpunt van Jeffrey zien. Dus, uh. Helemaal goed. Dus, nou ja, ik hoor een hele hoop wind. Ja, ja, ik hoor het. Dus we gaan op naar uh, inderdaad de rust. En uh, dan spreken we zo meteen weer voor de tweede helft, uh, Jan. Oké, okay, ik, ik heb het nog afgesproken. Uh, Oké, okay, da dankjewel. Tot zo. Ja, wat een wind daar zeg in Amsterdam. Ongelooflijk, maar het staat wel 1-0. En wat is het een mooie nieuwe single, hè? de single van Coldplay en Everyday Life. Tien minuten voor half hier. Ja, de eerste helft zit erop daar in Amsterdam. HBLK, SV Zandvoort en we staan voor hoor. 1-0 door een heel mooi doelpunt van Jeffrey. Dus we gaan op naar de tweede helft en dus zo duidelijk horen we daar veel meer over. Uiteraard van Jan van der Lede, onze... ...commentator ter plekke TV. En ja, ja, 14 februari, dan is het uh, weer Valentijnsdag... ...en dan hangt de liefde weer in de lucht. En uiteraard uh, ga je dat ook op de Salvoorts Radio merken. Waarschijnlijk Salford Lunch, die zullen wel weer een speciale uitzending daarvoor hebben. En wij gaan er ook wat aandacht aan besteden met deze van de Jazzpolitie. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander verzonnen is, slaat de plankfinal mis...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 Who oh, yeah. There's my name my name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 er zijn geen woorden meer, geen woorden meer, voor jou. Er is maar één. Een... Hey Even een geweldige single, hè? deze van de Jazzpolitie en Liefdesliedjes. Jawel, want die komen er we weer aan natuurlijk. 14 februari is het Valentijnsdag. Mocht je dat even vergeten zijn, Albert-Jan? Ja. Dus ik vertel het je maar even, dan <lacht> weet je dat. Nou, uh, Zandvoort is helemaal in de ban natuurlijk van een nieuw strandseizoen... wat eraan gaat komen. En per vandaag mag er we weer gebouwd gaan worden. En daar hebben we straks even aandacht voor. Maar we zijn nog meer in de ban van de Formule 1. Ja, en het begint ook al flink te kriebelen bij Ferry Verbrugge van racewinkel Pole Position. Nog maar drie maanden en dan wordt, zoals u al aan weet, de Dutch Grand Prix verreden op ons mooie circuit van Zandvoort. Ik moet er nog steeds aan wennen als het erover gaat. Het moet eerst maar eens een keer gebeuren. Ferry is goed voorbereid en heeft veel merchandise ingekocht voor de race begin mei. Zoveel dat hij het eigenlijk niet kwijt kan in zijn winkel. Ik moet nog bedenken hoe ik het neer ga zetten. Het is alsof je je huis opnieuw gaat inrichten. De ene week is het groen, de andere week is het paars. En dat je besluit nog even niks te doen, omdat je het nog niet zeker weet. Onze collega's van NH Nieuws waren afgelopen week bij hem in de winkel en deden daar de volgende reportage. Ik moet er nog steeds een wenn als het erover gaat. Dit moet eerst maar eens gebeuren. Op deze winderige januari-dag valt er weinig van te zien. Maar achter de schermen maken de Zandvoorters zich op voor de Dutch Grand Prix. En zo ook bij de racewinkel van het dorp. Ja, ja, tuurlijk. We hebben heel veel ingekocht. Eng veel. Dus het uh, wordt heel spannend. De spullen voor de Grand Prix in Zandvoort worden eind maart geleverd. Maar Ferry krijgt er al wel veel vragen over. Je wordt er gek van. Ja, ik heb de twee jongens hier uh, werken. En uh, uh, die werden er ook helemaal geen. Iedereen vraagt naar de Formule 1. En op een gegeven moment. Uh, ja, ze hebben allemaal 20, 30, 40, 50 keer op een dag hetzelfde verhaal verteld. En ik snap het wel, hè, dat je maar goed op een gegeven moment denk jee, laat het nou maar gebeuren. Ferry kan al wel verklappen dat er ook een Max Verstappen Formule 1 wagen komt met een Zandvoort steentje. Ik weet dat het komt. Uh, ze zijn er nu al heel druk mee. En dan krijg je echt helemaal met Zandvoort, met de vlag erop, dat zit eraan te komen. Die kunnen mensen pas kopen rond deze tijd volgend jaar. Nog even geduld dus voor alle liefhebbers. Moet je winkel straks ook helemaal spik en span zijn voor de familie 1? Of is dat uh, ja, altijd spik en span hier? Wij zijn altijd een beetje rommelig zaakje. Dus het moet ook een beetje rommelig blijven, anders past het niet meer bij ons. Dus het moet niet te netjes. En of er ook dubbele omzetten gedraaid gaan worden begin mei, dat moet Ferry nog maar zien. Ik heb geen idee. Ik denk dat het een beetje te vergelijken is met de verstappen dagen van afgelopen jaar. Er zijn gewoon veel meer mensen in het dorp. En die waaien er overal naar uit, dus ik denk dat uiteindelijk iedereen er wel uh, een beetje profijt van zal hebben. Oké, okay, ja, en op uh, Super Friday hebben we natuurlijk uh, ook weer uh, de, de Jumbo race dagen eigenlijk, hè, een beetje. Klopt. En dan ook. op de vrijdag, Wat, uh, hoe zit het dan met die kaarten? Uh, ja, ik zou gewoon eens even kijken, links en rechts. Die ene meneer van de Jumbo reclame, die had mazzel, die had nog weer twee kaarten. Ja, precies. Maar volgens mij uh, hebben ze er wel iets van uh, 60.000 of zo uh, voor, uh, ja, ik denk dat voor de nog, vrijdag. ik denk dat er nog wel kaarten te, te verkrijgen zijn via, via, via. Maar goed, kijk even de naar de officiële websites en uh, ga even, wellicht even naar de website van uh, Jumbo. Wellicht dat er nog uh, kaarten te krijgen zijn. Ja, Ferry Verbrugge is er in ieder geval helemaal uh, klaar voor. Dat hoort dus juist uh, in de reportage van onze collega's van NH Nieuws zodat ik de evenementen van de komende dagen nog geen Grand Prix. Nee, daar moeten we nog even op wachten. Maar er komen wel heel veel mooie evenementen over. Of aan. En daarover zometeen veel meer in de evenementenagenda. Maar eerst de treat, de crease. Ferry Verbrugge van De Reefzaken in Zomvoort. Hoor je van de dames van de Three Decrees. En de Heaven I Needs 1 over half betekent tijd voor de evenementen. Allereerst een gratis theatervoorstelling. Onder de titel Is dat uw moeder? Dat is op woensdag 5 februari om kwart over zeven s'avonds. Het wordt een bijzondere voorstelling door theatermaakster Marijke Kots. Voor iedereen die meer wil weten over Alzheimer en dementie voorstelling laat een dochter zien die met haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft naar de huisarts gaat en hoe het is om een naaste te zijn van iemand met dementie. U wordt ontvangen met koffie en achteraf is de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen bij een hapje en een drankje. Graag vooraf aanmelden via de balie van de blauwe tram. Telefoon is bereikbaar op 023 304 0700 023 304 0700. Mocht u deze avond gezelschap willen voor diegene waarvoor u zorgt dan kunt u hiervoor via Plus de Plusdienst een vrijwillig regelen. En u kunt de belbus voor deze avond reserveren. Woensdag 5 februari, kwart over zeven, is dat uw moeder. Gratis theatervoorstelling. En dat allemaal in, uh, uh, met een hapje en een drankje in de blauwe tram. Gaan we naar 9 februari, dan is het tijd voor Jazz in Zandvoort... met Jean-Louis van Dam Quartet. 9 februari om half drie gaan de deuren open en het concert duurt tot half vijf. En het is natuurlijk een, een concert in de reeks van Jazz in Zandvoort. Meer informatie over deze, dit uh, uh, evenement dan wel alle andere concerten van uh, Jazz in Zandvoort. Kijk dan even op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Maar de eerste volgende keer, 9 februari om half drie, Jazz in Zandvoort met niemand minder dan Jean-Louis van Dam Quartet. Ook op 9 februari, na het concert dat u in de krocht bent geweest... kunt u zich vervoegen bij het Wapen van Zandvoort... want dan is het weer tijd voor Jazz in het Café. Elke tweede zondag van de maand in de winter Jazz in het Café... in samenwerking met Classic Jazz. Gratis entree. Op 9 februari uh, is de gast Joop van Tol Jazz Trio. Joop van Tol Jazz Trio. Op 9 februari vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein nummer 10. Meer informatie over jazz in het café van het Wapen Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op hun Facebookpagina. Dan hebben we 9 Van 9 gaan we naar de 16e februari. Dan is het weer tijd voor Classic Concerts. Een piano recital van van Sharumsvili in de Protestantse kerk. Het begint allemaal om half drie op 16 februari. Dit pianoconcert in de serie van Classic Concerts. Meer informatie kunt u uiteraard vinden over, over dit concert... Op de website van Classic Concerts dan wel over alle andere uh, activiteiten van Classic Concerts. Maar eerst volgende keer, 16 februari, Piano Recital. En het begint allemaal om half drie in de Protestantse Kerk. Gaan we naar 20 februari, dan is het tijd voor de sportinstuif balsporten En dat speelt zich af in de Corver Sporthal En dat begint op 20 februari om 1 uur en duurt tot drie uur. ...en wordt georganiseerd door Sportservice Zandvoort. Meer informatie over die sportinstuif kunt u uiteraard terugvinden... ...op de website van Sportservice Zandvoort. 22 van februari, nou, dan is natuurlijk het Zandvoort de Lightwalk... ...een wandel-evenement langs lichtkunstobjecten... ...en het begint allemaal om 5 uur. Dan gaan we naar de 27 februari. Dan is het weer tijd voor de traditionele regenboogborrel... ...in Kranken VXL, En die begint om half 6 en die duurt tot half 8. Dan gaan we naar 7 maart. En dat is een mooie gelegenheid voor u om het nieuwe, als het goed is, ligt asfalt er dan. En uh, dan wordt de finale namelijk verreden van de Winter Endurance Kampioenschap. De toegang is gratis op het circuit Zandvoort. En dan kunt u precies zien hoe mooi die kombochten zijn geworden. En hoe mooi het circuit er dan bij ligt. De eerste mogelijkheid is daarvoor op 7 maart. En dan alvast even een vooruitblik op het sportieve weekend van zaterdag 30 en 31 maart. Want dan hebben we het weer over de 30 van Zandvoort. Het sportieve weekend wordt namelijk die weekend afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over de, dit hele, gehele wandelweekend, om het zo maar te zeggen, kunt u terugvinden op de website www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl Tot zover. En dan moeten we wel de goede hebben, natuurlijk. Hey, ik denk al wat, uh, wat hoor ik nou. Maar deze moest we hebben. Hier is uh, Maroon 5, de Southwatch Radio met Disney Memories. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Because the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Cheers to the ones in today.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 en ook voor de lekkere muziek moet je zeker bij de Zandvoortse radio zijn. Wij zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag met Zandvoort op zaterdag. De zaterdagmiddag en de maandagmiddag kan je genieten van, uh, van de beste muziek en informatie natuurlijk. Dit was uh, Maroon 5 en Memories. ZFM, we zijn er al 30 jaar in Zandvoort. Verfrissend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. Met uiteraard uh, heel veel uh, informatie en uh, de lekkere muziek. En daar heb ik een echte gouden oude uitgekozen. Een beetje uit uh, de beginperiode van uh, ZFM. En werd deze plaat uh, toch wel uh, redelijk grijs gedraaid nog op de radio. We draaiden 12 ijs van uh, Donny Allen en uh, Sirius. We gaan dat nog heel vaak zeggen, maar we zijn er ook uh, beren trots op. Al 30 jaar de lokale radio uh, van Zandvoort. Dit is CFM met Donner Allen en uh, Sirius. Ja, plaat die we aan de beginperiode van uh, CFM en ook nog in de piratentijd uh, veelvuldig gedraaid hebben, Jan. Ja, dat was een echte gouden oude, Echte disco-kraker. De, de tweede de wind, helft uh, ja. daar uh, in Amsterdam. Nog steeds veel wind, of uh, is hij een beetje gaan liggen? Nee, de wind is nog gewoon even uh... Redelijk hard. en de stand is gewoon nog steeds 1-1, vlak op 1-1 uh, door de een blunder in de Zandvoortse Defensie. We kregen net wel een hele grote kans. een schot van Cas Hij ging rakelings over ja, hij zat niet, dus het blijft 1 1. We hebben nu een windje tegen, we hebben één wissel, Nigel team is uh, gewisseld, ik weet niet precies waarom, en Otman Tartou is uh, zijn plaatsgevallen. Maar wat ik eigenlijk niet gemeld is dat Jesse de Haan, onze topscorer, die missen we met tegen uh, de rust. En dat is zeker in deze wedstrijd wel een aardigheid. Ik denk met de kansen die we gehad hebben voor de rust, toch wel uh, drie, zeker drie, Dan had, had hij er wel eentje in geprinkt. Maar dat is niet zo. Maar op dit moment uh, heeft Daan bal. De achterbal daar gaat schieten, een tegen. Hij paast hem gewoon in de voeten van de Milan werkbeetje. Milan die samen natuurlijk samen ontzettend en paard heeft dat wel. Zij kunnen die jongens goed Oké okay, nou Jan, we horen dat het inderdaad nog steeds behoorlijk uh, waait uh, daar in Amsterdam. Jammer dat, uh, dat het toch uh, gescoord is door HBLK zo vlak uh, voor de rust. Was helemaal niet uh, nodig geweest, als, nee, ik meneer ja, meneer als meneer je het goed, goed begrijpt. Ja. En nou uh, in de tweede helft gaan we er weer tegen aan. En dan hopen we uiteraard dat we nog met uh, winst naar huis kunnen vanuit Amsterdam, toch? Ja, dat hoop ik ook. En daarvoor ben ik hier. Daarvoor sta ik in de wien. Zo, zo <laughs> is het, Jan. Da Dank je wel voor dit moment. En uh, oh, we nemen later weer contact met je op. Tot zo. Ja. Tot zo. Hoi. Voor heeft het voor de Westkust. Dit is ZFM. the sun, all the children don't want the gun, Papa Chico's playing En als je uh, dit soort uh, muziek draait op je Zandvoorts radio, moet ik meteen weer aan het uh, strand denken, Albert Jan. Ja. En een ja. mooie tijd dat we weer een terrasje kunnen pakken. Nou, dat komt er weer aan hoor. Bij uh, de, de paviljoens die niet uh, jaar rond zijn. En uh, zo gaat uh, onze collega Jaap Koper met een van die uh, paviljoenhouders uh, praten. Die vanaf vandaag weer mag bouwen op het Zandvoorts strand. Met Dave Paardenkoper van de Boeddha Beach. 31 januari, 31 januari, een uh, hitterecord hier in uh, Nederland. Maar uh, wat mij betreft mag het nog, st uh, nog steeds een beetje warmer worden... dat we weer uh, lekker een uh, terrasje kunnen pakken op het Zandvoortse uh, strand. Nou, om dat te realiseren gaan de strandpafjoenhouders uiteraard weer uh, flink keer vanaf uh, vandaag op het Zandvoortse uh, strand. En uh, zijn aan het uh, bouwen geslagen, albert ja, En gelukkig, die, die, die, die grauwe, grijze januari die ligt achter ons. En we zijn het al afgelopen maand, want in februari gaan ze weer bouwen. Nou, daar zijn ze dus alweer mee bezig. Afgelopen week waren ze ook al bezig met zand weer op te hogen. En vandaar dat onze collega Jaap Koper de moeite heeft genomen... om zich te vervoegen bij Boeddha Beach. En naar de eigenaar Dave Paardenkoper. En hij had met hem een interview over het weer opbouwen van het strand. Nou, als het 1 februari is, dan worden uh, strandondernemers altijd een beetje uh, weer heel erg, uh, ja hoe moet ik het zeggen, uh, dan zijn ze eigenlijk als een stel koeien die in een wei weer worden losgelaten. Dave Paardenkoper van Boeddha's Beach, want die dag is weer uh, om cirkel. Ja, Jazeker, vandaag uh, zijn we weer begonnen met het leggen van de vloer. Uh, hoe heb je naar het weer gekeken van vandaag? Ja, wel met uh, een beetje angst, want uh, er komt veel wind aan, maar we hebben de containers uh, om het paviljoen heen gezet. Waardoor zeg maar, de wind uh, een beetje tegengehouden wordt en kunnen we hopelijk gewoon doorbouwen. Ja, want uh, is dat uh, belangrijk dat je in ieder geval uh, onder prettige omstandigheden die je paviljoen op uh, kan bouwen? ja dat is wel prettig, ja. <laughs> het is jammer als het wegwaait. Dus uh, we zijn wel uh, aan het kijken hoe we dat zo veilig mogelijk uh, voor iedereen kunnen doen natuurlijk. Uh, hoe doe je uh, het in de wintermaanden, want uh, dan is het uh, oktober moet je uh, weer zo snel mogelijk van het strand af zijn en dan is het november, december en januari. Wat gebeurt er dan in die tussentijd? Ja, veel onderhoud, ja. Uh, nieuwe ideeën, uh, nieuwe plannen en uh, een beetje vakantie, kerst. Oud en nieuw en dan is het alweer bijna zover. Uh, dus het is eigenlijk uh, is het voorbij voordat je er erg in hebt? Ja, eigenlijk wel. Uh, nog iets, want uh, ik zei net tegen je vrouw ook van, uh, van dit wordt toch wel een, uh, een, een belangrijk jaar eigenlijk. Hè. Het is iets anders dan alle andere jaren. En dan doe ik op een iets. Ja, Formule 1 bedoel je. Juist. <laughs> Ja goed, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Iedereen is heel erg uh, enthousiast over de Formule 1. Ik denk dat de dagen zelf uh, voor het strand uh, dagen zijn waar alles afgezet is en mensen moeilijk het strand kunnen bereiken. Dus ik denk dat het voor het strand op zich, uh, als het mooi weer is, niet heel erg uh, goed is dan. Uh, natuurlijk zal je s'avonds wel wat te doen hebben, want er zijn genoeg mensen in het dorp. Ja, en ik denk gewoon dat het wel heel erg goed is voor Zandvoort. En we zijn heel erg enthousiast uh, over de Formule 1, want het, is gewoon, het zet Zandvoort op de kaart. En het is gewoon fantastisch. Het is eigenlijk meer na het evenement, zoals Lana Lemmers het uh, ook uh, in het Haarlems Dagblad uh, ja, ook min of meer verwoord heeft. Oké, okay, ja, dat heb ik niet gezien, maar uh, niet gelezen. Maar, uh... Ja, die zegt van, uh, we moeten vooral letten op het moment uh, dat de Formule 1 weg is en dat we dan de kansen moeten pakken. Ja, nou, ja, wat ik zeg, het zet Zandvoort gigantisch op de kaart en ik denk dat het heel goed is voor toerisme. Dus ik uh, ja, ben... Super enthousiast over Formule 1. Wanneer is het voor jou geslaagd zo'n seizoen? Ja, als je gewoon mensen blij zijn. Goed weer hebt gehad. En lekker gewerkt hebt. En het allemaal goed verlopen is. Ja, dank aan Jaap Koper. Hij was op het strand bij Boeddha Beach. En er wordt druk gebouwd. Dat hoorden we ook op de achtergrond. Heel veel herrie. Nou, de papiers die gaan gelukkig weer komen. 1 februari in Zandvoorts. Graag tot zometeen naar het nieuws. It's yes, you! Get into my car!